Deze uitzending heeft geluisterd als waarmee wij hem hebben gemaakt. Als afsluiting gaan we nu wat inspirerende teksten horen die Marieke zelf gaat voorlezen. Marieke, ga je gang. Ik heb er een aantal uitgezocht uit een heel klein boekje. En dat, gaat, dat boekje gaat over de diepe betekenis van stilte. En ik zal twee teksten uit mijn collectie nemen. De eerste tekst is van een meneer Lin Yutang. Hij leefde in de eerste helft van onze vorige eeuw. En de tekst gaat als volgt. Als je een volstrekt nutteloze middag door kunt brengen op een volstrekt nutteloze manier... dan heb je geleerd hoe je moet leven. En onze William Blake heeft ook een fantastisch tekstje geschreven. To see the world in a grain of sand... And heaven in a wild flower. To keep infinity in the palm of your hand. And eternity in one hour. Dit vind ik echt een pareltje. Ja, dat past ook helemaal bij, eh, bij wat je doet. Hè? Zeker. Ja. Ja. Lieve luisteraars, tot de volgende keer.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 De FDP was de grote winnaar en komt voor het eerst op 15% van de stemmen. De SPD gaat in de oppositie, zei partijleider Steinmeier vanavond. De partij leed een historische nederlaag en zakte van 34 naar 23%. Winst was er ook voor de Linkspartij en de Groene.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 Dat is een wens van de werkgevers. Vanavond om 11 uur wordt bij Barendrecht weer een van de sporen in gebruik genomen. die beschadigd raakte bij de treinbotsing van donderdagavond. Toen botsten twee goederen treinen op elkaar. Eén machinist kwam om het leven. De hele dag is met behulp van Leopard Tanks van het leger. gewerkt aan het vrijmaken van het spoor. Door het openstellen straks van één spoor. rijden er weer treinen tussen de Rotterdamse haven en het amplassement Kijfhoek. Verwacht wordt dat de overige drie sporen aan het eind van de week weer in gebruik kunnen worden genomen. Het weer, morgen overdag bewolkt en voorals middags en s avonds regen of motregen wordt 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Net nu. Tap Een hele goede avond dames en heren. Mijn naam is Benhol Veugen en u luistert naar het programma Tap En Dat met dit nummer van Music of Wellbeing nummer 4 uh, is begonnen. Even kijken wie is hier verantwoordelijk voor. Dat is uh, track nummer 2, The Garden van uh, Kooit en uh, Gaderaard uh, Fransen van het label Phoenix Muziek. Met dit label gaan we ook nog even verder. Steen Honsen met Het Veel Veel plezier met dit programma Tap Zappie. I'm not Oh, yeah. Bien, a feliz I'm going to go, Thank you. Healing Energize van Alberto Grollo. Muziek uit Italië, op de markt gezet door uh, het label Oriade Music. We gaan eruit met de CD Natural Balance van Denis Bullé. Um, dat is een Engelsman of een Amerikaan die hier in Nederland woont en uh, verschillende CD's heeft gemaakt. Uitgebracht bij het label Nine Wells Music. Je kan het allemaal terugvinden op de website www.zfmzandvoort.nl dan ga je naar programma info Dus met Natural Balance gaan we afsluiten. Graag toch straks voor nog een uurtje muziek. Dag.